In Dubai heeft de Franse klimmer Alain Robert het hoogste gebouw ter wereld beklommen. Spiderman, zoals hij wordt genoemd, deed er zes uur over om de top van de 828 meter Khalifa te bereiken. Hij beklom al tientallen andere gebouwen, zoals de Eiffeltoren en de Patronus Towers in Kuala Lumpur. De SP zit niet langer in de gemeenteraad van Dongen in Brabant omdat de partij geen raadsleden kan vinden. De huidige SP'ers trekken zich om persoonlijke redenen terug en er zijn geen mensen gevonden die hen willen vervangen. Ook de wethouder van de SP is opgestapt nu er geen fractie meer is. De KNVB gaat buitensporig geweld in het amateurvoetbal strenger bestraffen. Als een speler bijvoorbeeld een scheidsrechter molesteert dan wordt hij drie jaar geschorst en verliest hij zijn lidmaatschap. Ook zal de tuchtcommissie sneller uitspraak doen.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 is for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 Als je naar me kijkt dan weet ik wat je voor me voelt Als je praat met mij dan weet ik precies wat je wil doen Als geen ander zie ik wat jij ziet in mij Als geen ander heb, heb ik niemand anders meer lief dan jij Wat ik Het is een wederzijds gevoel en je zegt het goed Jij bent alles wat ik wil, want je bent zo eeuw We zitten op één lijn als hetzelfde bloed Het voelt zo vreemd, maar het is zo erg Met een vrouw als jou vallen zoveel weg Dat ik zoveel zeg, en vrede zat Want jij, bent de vrouw van mijn leven schat En dat betekent dat, ik heel graag ben je blij Want ik ben dit, eens aan mijn leven zat Het is heel apart, dat ik jou tegenkwam En geen van ons weet daar de reden van We zijn de uitkomst van de rekensom. Met jou, aan mijn zijde uit mijn leven om Voor zo'n wereldvrouw, heb je zeker tijd, want wat ja, voor de blok, maar helemaal lijkt. Overlater zoals ik had willen zijn Vakanties op de Veluwe, kerstmis aan de rij Oh mama, en pap, wat had ik het toch pijn Nu de jaren zijn verstreken, herinneringen blijven steken Zie ik hoe de wereld langzaam aan het veranderen is Ronden die verdwijnen, nieuwgebouwen die verschijnen Laten me realiseren dat ik het leven van vroeger wel eens mee. Maar is vaak problemen, illusies en pijn, soms wou ik dat ik weer eens klein zou kunnen zijn. Maar met de wereld aan mijn voeten, ambities als muzikant, sla ik mijn vleugels uit en kies ik voor een leven aan de rand. De economie, het is niet makkelijk, een constant eenzaamheid, zwerf en strijden wallen, terwijl de tijd voorbij verstrijkt. De wereld vol terrorisme, haat, angst en pijn. Kunstenaars laat zien wie je bent en wat je wilt zijn. In de ogen van een kind is alles zo makkelijk. We dromen in onschuld om deze verdorven.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 Jazeker, dat was Fabiana Dammers dat eh, is een Nederlandstalig nummer. En hoe kan dat? Dat ga ik uitleggen, want er zit natuurlijk wel een verhaal aan vast. Eh, namelijk eh, het feit dat ze toen op een gegeven moment een gitaar in handen kreeg. Eh, dat is eh, de gitaar waar ze tegenwoordig ook eh, zeg maar mee speelt. In eh, theaters en op poppodia. En ze moest toen op een gegeven moment auditie doen, of beter gezegd een toelating doen voor het conservatorium. En toen heeft ze dit nummer met haar toenmalige gitaarleraar eh, gemaakt. En eh, dat hebben ze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 En het nummer heet De Green Light. De de Green Light uh, klinkt ook anders in het uh, theater als uh, het uh, goed is. Uh, nou, het probleem dat uh, gaan we, hebben we eigenlijk al meer of meer een beetje opgelost. Maar uh, we doen nog even één uh, nummer om echt...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 We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 Me. when I hit the floor, the girls come snapping at me. Now everybody wants the rest of magic, magic, magic, magic, magic, magic. magic. Blow your mind. Pick a verse, any verse, I hypnotize you with every line. I'll need a volunteer, how about you with the eyes? Come on down to the front, stay right here and don't be shy. I have you time traveling, have your mind babbling. In. People trying to inherit the skills, so they asking it. Even David Blaine had to go and take some classes. And I see mine freak, like, what's up, man? What's happening? So come on, come on, and see the show tonight. Prepare to be a spy on No ghost of poltergeist. You know I'm no Pinocchio, I never go a lie. Don't call me Mr. Magic Man, a flow cloud man I got the magic in me, I got the magic, baby. touch that track, it turns into gold. It turns gold. Everybody knows I got the magic in me, I got the magic, baby. When I hit the floor, the girls come snapping at me, snapping, Everybody baby. Everybody wants a flash of magic, magic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 Cause what I be gonna leave you with amnesia I break out all the rules like ease bubbles evil It's a spectacular show Cause my heart more diesel So whatever you saying it don't entertain my ego I do this every day Hocus, Focus focus is my kill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 Magic magic het magic magic magic plezier is uitgevonden. AB Radio. AB Radio. See? van de regio. Kloppen wij door je speakers. Dit is AB Radio.